Uur. Gert Kluk met het NMU Journaal. In Nederland overlijden jaarlijks duizenden mensen door klimaatverandering en fijnstof. Dat concluderen onderzoekers van de acht Nederlandse academische ziekenhuizen. Ze werkten mee aan een groot internationaal onderzoek. De conclusie is dat klimaatverandering en uitstoot tot onaanvaardbare gezondheidsrisico's leiden. Het VMBO Maastricht moet dringend orde op zaken stellen. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van de Onderwijsinspectie, meldt dagblad Trouw. Lukt dat niet, dan kan minister slop van Onderwijs de financiering stopzetten. Volgens de Onderwijsinspectie is er van alles misgegaan... bij het eindexamen op het VMBO Maastricht eerder dit jaar. Ook is de begeleiding van leerlingen onder de maat. Een Argentijnse rechter start een vooronderzoek naar Mohammed bin Salman. Hij reageert ermee op een verzoek van Human Rights Watch. De organisatie beschuldigt de Saudische kroonprins... van misdaden tegen de menselijkheid in Jemen... en van betrokkenheid bij de moord op de journalist Khashoggi... in het Saudische consulaat in Istanbul. In het Argentijnse rechtssysteem is het mogelijk... om iemand te vervolgen voor oorlogsmisdaden... ook als die ergens anders zijn gepleegd. De Solische kroonprins bezoekt dit weekend Argentinië voor de G20-top. Openbaar vervoerbedrijven maken zich zorgen... over de uitvoering van het Boerkaverbod, dat meldt het AD. Vanaf 1 juli 2019 geldt het Boerkaverbod... voor openbaar vervoer, scholen en zorginstellingen. De vakbond FNV vindt het niet de taak van chauffeurs... om het Boerka-verbod te handhaven.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 Ik Klopt. zeg uh, brandlos. Brandlos. Nou, ik wil het vandaag graag hebben over contactgroepen... zoals dat zo mooi heet. Uh, ten eerste uh, heeft Pluspunt een contactgroep voor nabestaanden...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 uh, is er ook een mantelzorgconsulent aanwezig. Dus ook mantelzorgers zijn van harte welkom en kunnen ook uw vragen daar dus kwijt. En de locomotief is elke dinsdag van 10 tot 12. En als u bl uh, blijft lunchen, dan is het tot 1 uur. Ja. En de kosten zijn 3 euro per keer en 5 euro als u blijft lunchen. Met de lunch. Nou. Ja. ja, dat zijn de kosten ja. ook allemaal. Nee, met, precies.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 Loop binnen bij Pluspunt in Noord of bij de, ja, de trein ja. in het Oog, centrum. Ja. Ja. Ja. En daar is altijd iemand aan de balie Absoluut. die je de informatie ja. kan geven. Ja. Onze, onze balie is uh, van 9 van tot 5 bemand. Dus uh, u kunt ja, daar altijd goed. met uw ja, vragen hartstikke. terecht. Nou, Heb je alles nu uh, gezegd wat je wilde zeggen? Astrid? Even denken. Uh, ja, volgens ja. mij wel. Dank je wel. Graag gedaan. Dit, Graag gedaan. En, uh, wij uh, gaan muziek uh, draaien. En, ja, het is heel Een onze, heel... onze volgende gast is daarmee gelijk aangekondigd. <laughs> Dank je wel Astrid en uh, tot zometeen.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 Vroeger al ze pukkels en een mooie lijf Maar nu is het gewoon al lekker wijf Marianen, Marianen Zo'n meisje dat al weet op de Marianen, Marianen Marianne, Ik wilde dat ik aardig was geweest Marianen Vroeger zat ze bij me in de klas want wilde weten wie ze was. Vroeger als ze kukkels en een mooie lijf, maar nu is het gewoon. Yeah. Ja, nu is het gewoon al lekker bij. Oh, oh, Marianne, Marianne, zo'n meisje dat alleen stond op een feest. Marianne, Marianne, ik wilde dat ik aan het was geweest oh, oh, oh, Marianne, Marianne, zo'n meisje dat alleen stond op een feest.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 Jan Leniefeld, nog nooit van gehoord. Nee, nee, maar ik, moet, er, ik ook moet hem hebben. De, kijk. <laughs> en dat is een mooie introductie, Marianne Rebel. Ja, Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Zwingend achter Ach, de microfoon. Achter de... <laughs> en dat op zaterdagochtend. Ook dat vroeg. nog, na de vrijdag. <laughs> je bent hier, Marianne, voor ja. een heel lief boekje wat je hebt geschreven. Het is een debuutboekje debuut van jou, hè?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 Uh, omarmen zonder opdringerig te zijn. Mm -hmm. Want uh, men heeft gewoon zijn tijd nodig. En um, Liz is haar kleindochter. Jullie uh, woont in... in uh, uh, sorry, maar is ook directeur van het Zandvoortsmuseum. Mm -hmm. uh, vervolgens lig je dan in je bed... en je hebt echt waardeloze nachten... om te bedenken hoe je um, haar zou kunnen ondersteunen.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 Nou, je hebt een een, een, een, een een demo. Een demo uh, ja. voor ons. Er ligt, uh, de, daar staat Liz op, hè? Met haar handjes. Liz, in, stoere, stoere Liz, Liz ja. is dit. Het is geen tv, dus ik leg mijn tv. Nee, maar, hier maar hier daarom in. probeer ik het ook even een klein beetje te, te vertellen wat er staat. Uh, want zij woont in het museum, hè? Ja, Liz woont in ja. het museum. Ja. En die, uh, ja, goed, je zou een paar regeltjes kunnen lezen, maar daar heb je hier geen tijd voor. want We nee, nee, hebben nee. natuurlijk weer. Nou ja, wat, wat, wat de volgende. Wat ik, wat ik zie is uh, de tekening die ook in het, uh, ja, het Stadsschilderijmuseum. Uh, het staat, hè? Ja. Dat is, uh, dat is Mooi, Liz op het strand. Ja.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 nou, we gaan het, uh, uh, de presentatie in het museum om vier uur. Ja. Uh, van vier tot vijf. Dan moet ook iedereen weg zijn, want dan gaat de deur dicht. Okay. Uh, hadden eigenlijk verwacht dat we gewoon... misschien met tien mensen daar zouden staan. Nou, met, uh, vergeet Vergeten. 200, 250 boekjes. En dan uh, oh. kijken wat er gebeurt in de loop uh, van uh, Sinterklaas Kerst. Ja.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 Ja. En het is ook met de feestdagen. He. Je ja, zit ook heel... heel he. Een oproep bij deze voor de kerst, mensen om uh, dit uh, voor hun kinderen... Voor alle opa's, oma's, ja, tante's en met ouders. Het is een boodschap. In liefde, ja. Dus mocht het museum ja. dicht zijn, ga je gewoon naar Bruna en dan gaan we... Ja, baal, of naar Plony's Of naar Plony, precies. En dan laat je gelijk je haar even ja. mooi doen. <laughs> Hoe goed is, oh, dat, is dat dan? Goed goed. In. Ja, leuk. Heel leuk. Nou, maar Jan, helemaal top. Ja. Ik denk gewoon dat dit een, een, een succes wordt. Dat kan, niet anders. Ja. kan nou, niet anders. Ik denk het ook. Nou, we gaan ervoor. Ja. Ja? Dankjewel voor Dank je, dankjewel je komst. Voor dankjewel voor jullie uh, belangstelling. Dank ja. okay. Dankjewel. Ja. Ja luisteren al We had gaan luisteren dreamtaker. naar een, uh, naar het naar het circus Samson en Gert tot zo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 het circus, want het circus dat is op amusement. Ga je mee, ga je mee naar het circus. Naar het circus in de circus. Zat woorden vol met hooggeëerd publiek Maar de stem zei sorry, sorry De artiesten die zijn ziek was maar goed dat onze sangsen Toen een oplossing verzong Ik zei van laat ons hetzelfde show Die muskel om Ga je mee, ga je mee naar het circus Want het circus dat is het amusement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 Ga In is we hadden het over het circus. Yeah. Welkom, Vladimir. Welkom, Irada. Dank je wel. ook. Dank je wel. Oké. Okay. Now I did it without... <laughs> yeah. uh... Now it's good. Yes. Now yes. <laughs> Oké. Okay. Zo, um, so, we beginnen een beetje in het Nederlands en we zullen yeah. af en toe een beetje Engels uh, doen, omdat Vladimir uh, zijn Nederlands is... Uh, mm -hmm. uh,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 Vertel. Also, ik, ik, ik schaam me ervoor dat ik nog niet zo goed Nederlands spreek. Ik vind dat je keurig yeah. Nederlands spreekt. <laughs> yeah. Ik read, I read uh, the van het boekje. Van het boekje. Is uh, uh, yes, uh, the, the the the sentence from the point, uh, say help me to uh, uh, because we are now in dus so it's better that we praten Nederlands, ja. Yeah?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 Om te oefenen. Oefenen. Je moet ook goed ja, oefenen. Leren. Ja. Ja. Ja. Maar het is Daarom... voor kinderen ook goed, want ja. dan moeten kinderen in... ook goed luisteren. Ja. Hè? Ja. Omdat je ja. in Nederlands misschien niet zo heel erg goed is, maar als ze heel goed luisteren, kunnen ze altijd horen wat je zegt. Ja, maar ja, we kunnen ook in circus disciplines, we, uh, we can zien ja ja en dan ik kiezen kijk ja yeah. en yeah. yeah. they understand quick oh, en yeah. <laughs> yeah. they understand hè <laughs> en hey? ook uh, deze uh, kinderen het uh, spreken Engels ook ja soms soms veel kinderen veel kinderen ja het is het voordeel van het zien van yeah. televisie en dat soort dingen en in de hier... Uh, give uh, lessons in uh, Rotterdam in Koderz. Ja. Hoge school voor de kunsten, voor hoge voor de kunsten, circusart, yeah. yeah. ja, yeah ja uh, yeah. yes S -s -s -s -s -s no not for the for the students ados for the adults ados yeah. Yeah. Yeah. maar daar is uh, ook Engels ook Engels, Engels, dat Engels praten yeah. ja, all all international zijn Maar ga verder ja. in, je, ja. in je opgeschreven <laughs> Nederlands ja. Want je het heel goed doet. Ja. <laughs> uh, so, uh, uh, uh, uh, dat komt omdat in het circus iedereen uh, uh, uh, Engels spreekt en wij werken ook om ja, wat zegt uh, Vladimir de Hogeschool uh, voor de Kunsten in Rotterdam Codex, dan dat, uh, spreken de studenten ook Engels omdat nee. ze internationaal zijn. Ja? Nee. Wij zijn gestopt met uh, rondreizen uh, na 30 jaar omdat de kleinkinderen naar school moesten. Aha. Ja. Yeah. En wij missen het circus. En willen uh, onze ervaring uh, doorgeven. En hebben een circusschool in Zandvoort. Oh. <laughs> Heel ja, open goed. Op de ja, ja. En wij uh, voor kinderen uh, vanaf vijf jaar. En wij leren ze spelen.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 Ja, een jaar geleden. Ja, geleden. een jaar geleden. En dan was het niet, niet, niet, niet, niet zo... Ja, en dan we stoppen. De maar nu in de blauwe tram? Ja. En nu, nu komt weer en nu, Ja, maar nu wij ook missen onze uh, kleinkinderen. So they zijn so good. zo so lief. So Waar zijn je kleinkinderen? Die zijn op reis? Uh, our ja. ja. In de circus? Nee, nee, nee, nee. Nee, in... Uh, in... Uh, in... Uh,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 Uh, uh, wij werken ook in het uh, uh, staatscircus van Moskou, dat was de Dutch company, en dat was van 1999. Negen, het uh, um, uh, is almost 20 jaar. wat was jullie act? Uh, Mij is uh, trapeze. Trapeze. trapeze. Ja, en oh. mijn man is clown. Oh. <laughs> met oh. Dat is natuurlijk een hele mooie combinatie. Ja. Ja. Om met kinderen aan het werk te gaan. Ja. Hè? Ja. Ja, ja, Want ja. je kunt inderdaad de, de flexibiliteit van ja. de trapeze. Ja. Met een beetje ja. humor, humor en gekkigheid ja. van de clown. En als je dat combineert, dat is natuurlijk wat kinderen aanspreekt. Ja, het yeah, uh, right. th is absoluut goed. En dit is wat is goed voor de kinderen. Dit uh, is circus disciplines. Dit uh, is heel goed als ze kunnen jongleren, zoals balansen, stretching, or acrobatics. Dit th is heel en goed for is voor alle kinderen. Ja, yeah, voor alle stretching. Dit is heel, heel, for uh, heel, healthy. heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel, voor de motoriek, motoriek is heel goed voor de vieskunde. Ja, voor de... Maar de coördinatie, ja, coördinatie hè? Ja, de coördinatie van handen en voeten. Ja, ja, ja. ja. Er zijn natuurlijk is... kinderen... Ik, ik weet dat uit eigen ervaring... kinderen die bijvoorbeeld mm -hmm. niet gekropen hebben... wat gebeurt, hè? Er ja. zijn kinderen die, die kruipen niet. Ja. Die hebben vaak een achterstand in de coördinatie van hun handen en voeten. Wat ze wel Omdat... nodig hebben. Ja. Wat, ja. Hè? Dat heb je ja. nodig in je leven. Ja. En dat zijn natuurlijk dingen die je ook bij jullie ja. kan leren. Maar nog even over die woensdagmiddag. Dat jullie die school hebben. Het is in de blauwe tram. Elke woensdagmiddag? Ja, vanaf half twee. Half twee? Half twee. lang? uur. Eén uur is genoeg. Ja, niet genoeg. Dat is voor... Voor de kinderen is dat. Last year we did one and a half. En wij zien de kinderen een beetje tired Ja, zo.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 Oh. De blauwe tram, hè? Weet ik. Yes. De blauwe tram. Ja, ja, ja, ja. de blauwe tram. Mm -hmm. Dat kun je dus bij de blauwe tram. Je kan mm -hmm. dan daar bellen met de blauwe tram. Ja. Maar je kan ook kijken naar info.at deblauwetram-zandvoort.nl Ja, daar kun je naartoe mailen. En daar kun je naar, naar mailen. Nee, dat is de informatie. Oh, is de informatie. Is, ja. Ja, okay. En je kan ook bellen met de blauwe tram 023 3040 700.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 Voor de promotion. Ja, yeah, voor yeah. oh, je eigen yes. promotie. Yeah. Ja, ja. ja. ja. So. Maar goed, maar, jullie hoeven ook niet meer... He, jullie Opte zijn gestopt met optreden in het ja. circus. Ja. Dus wat je eigenlijk nu doet... is voornamelijk het doorgeven... Ja. van jullie ervaringen ervaring... en ja. jullie expertise. Ja, ja. En dat nu aan, aan kinderen meegeven. En ook leren dat, uh, dat je je uiten ja. dat dat heel goed is. Ja. En belangrijk. dat is ja, heel belangrijk. Hey. Ja, je eigenlijk nog... Ja, wel uh. Doe jij uh, nog wel uh, aan de uh, pees? Uh, uh, ja, nee? ja uh, we, we ja? was last year in uh, uh, Rotterdam. Uh, Ahoy, werken. Oh, Oké. Okay. Ja, okay. ja, en uh, misschien uh, volgende keer, uh, volgende jaar ja? ook. Voor uh, ja, dit jaar, wij, uh, we zeggen: please uh, stop. Werk, uh, ja? Twee keer. Twee keer. Twee keer. Ja. En dan is En Jij als clown ook? Ja. Ja. ja. ja? Maar ik ik begin like, als uh, gymnast, uh, yeah. Yeah. Uh, acrobat. Acrobat. En actor, yeah. ik werk uh, acrobaticcentric. Dit is uh, misschien met... Combinatie uh, uh, met acrobatica, acrobatica en met, met, humor. Met humor, ja. Met, yeah. met humor. Ja. Mm -hmm. yeah, en uh, circus school ook. En yeah, yeah. uh, we hebben diploma. Ja. Uh, ja, ja, twee diploma, een Holland diploma. Ja. En yes. <laughs> uh, um, we werken we werken al half the of the world. Half de wereld. half de wereld. Van de Greenland the tot Zuid-Afrika. Hoe ben je dan hier in Zandvoort ja. gekomen. Yeah. Uh, Hou kom? Ja. Yeah. Uh, it was voor de stadscircus van Moskou. We hebben hier in uh, winterkwartier oh, in het yeah. circuitpark. Oh, yes. So altijd komen hier. Always. komen. boss.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 Was samen met de circus. Ja, ja. Grote vriend. Ja, ja. Grote hij yeah. he was here in Monte Carlo, Monaco oh. in het circusfestival. So he was uh, like heel heel goed persoon. Yeah, ja, heel ja. kind en ja. Ja, ja heel lief. And, uh, dus je bent eigenlijk door Hans Ernst en dat hier. het staat circus hier. hier zeg maar, ja. ja, ja, ja. ja. ja. ja. In Zandvoort. En daarom. Uh, rusten, wanneer wij komen in Zandvoort, wij wij think it's home. Thuis. Yeah. Thuis. Thuis. thuis, ja. In thuis. En thuis. Ja. Ja. Heel warm. En ook, ook, ja. Daarom herkenbaar, hoor. Dat is dus voor mij ook zo. Ja? <laughs> zo ben ik ook Het gekomen een hier. Mm. Ja, is It's a very nice town. Kind people. My kinderen ook uh, in de in school hier. Ja. En ja, jullie ja, kinderen school. zijn hier ja. ook naar school. Ja, ja. kleinkinderen. kleinkinderen. Ah. Ja. We hebben ja. één zoon. Hij Is groot. En hij werkt nu. En jullie uh, zijn nog zo jong. Nee. Ja. Ja. Daarom wij from circus. Ja, daarom dit is goed voor de. <laughs> yes. Ja. Yes. Ik was jong. Ik Meer dan 40 jaar in circus. 40 ja. jaar. Ja. Ja. Ja. ja. Als klein, ja. heel jong al. Ja, van ook de familie. De fa jullie familie? Nee, nee. nee? mijn zoon heeft familie van de circus. Oh. <laughs> en kleinkinderen hebben. Ja. Maar wij ja. Ja, ja. de ja. first. Jouw ouders, jullie zijn de eerste. van De Eerste generatie. En nu hebben elkaar wel in het circus ontmoet... I, you met each other in the, the circus? No, yeah, in, in circus the, school. Ja, van de circus school. So oh. yeah. You are a yeah. school sweetheart. Yes. <laughs> yeah, yeah, yeah. Yeah. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Ja. En en en jullie kinderen zijn ook kleinkinderen zijn ook uh, circus. Ze vinden ze het leuk. De de kleinste hij wil, maar we see that. Uh, yeah. he, here is like in now in this moment circus little bit hard because with the problem with the animals you know oh, yeah. and they go okay. yeah, yeah, yeah, yeah. yeah that's why yeah. little bit yeah. yes okay. so we want for them uh, maybe it's uh, maybe it's more stable life okay yes <laughs> circus is mooi. ja want jullie weten ja. hoe hard het uh, ja, het leven ja, is yeah. hè van de circus. ja, ja wij weten heel Altijd goed maar, maar is jongling acrobatiek goed voor kleine kinderen en yeah, yeah. uh, yeah. is panda Maimok, ja, een beetje dans. Ja, ja. <laughs> nou ja, de kinderen, verlegen kinderen, die kunnen op die manier ook leren om zich te uiten. Hè. Ja. En als je het misschien niet op een, nou, op een kan het ook standaard manier doen. doet, dan kan je het op een andere manier uh, je expressie uh, tonen. Ja, en wie woont heel belangrijk information. We want in, uh, uh, in december maken we met onze kinderen een beetje, beetje kleiner uh, show maken. Ja? Dus jullie ja, werken het hele jaar naar een kleine show... Voor de voor ouders. Ja, ja, voor, voor de ouders. Hier de ouders, ouders. Oh, yes, te komen oh, en mooi. kijk wat... Wat, wat ik heb, geleerd ja. heb. Ja, ja. Nou, ja. Betons. Betons. Wat, <laughs> hartstikke leuk. <laughs> ja. Enig. Nou, uh, ik, ik wil eigenlijk nog even een keer het herhalen. Wat... Uh, wat we gezegd hebben, uh, we beginnen dus uh, die, mensen kunnen bellen ja. naar de blauwe tram. Ja. Dat is 023 uiteraard uh, 3040700. Uh, het is uh, acrobatic en fantasy, hè? Ja, ja ja, ja, ja. Het is vanaf ja, vijf ja. jaar. Ja. Elke woensdagmiddag vanaf half twee. Ja. Uh, dus een handstand doen en ja. nou, ja. ja, balans ja. uh, en leren de hele acrobatic like, uh, danser. Ja, Zo ja, so ja. ik ook kan give een beetje Dans. ballet, ballet oh, yeah. ja, combinatie Ja, combinatie. Dus uh, dat kost 30 euro per maand. Per maand. En ja. Dus of krijg... eerste maal vrij. En dan is mensen niet niet sure, so they can pay per day. Per keer. Per keer. 57 Per keer. Oh, okay. Okay. Yeah. Per keer. oh, okay. oh dat kan ook. Nou, dat kan ook. Dat is hartstikke mooi. Ja. Info.deblauwe Daar is waar ze ook nog kunnen, maar loop gewoon even binnen bij de blauwe tram ja. en ja. vraag daar de informatie. Ja. We wensen jullie heel veel succes. Ja. Dank je en dan, nou, wij en zien elkaar elke woensdag even. even. Ja, <hijst> ja, ja, ja, zo jullie gezellig. spreken best goed Nederlands hoor. Ja, en het uh, is ja, heel belangrijk. Voldoende. Nu voor, nee. voor ons. Ja, en voor wij je kleinkinderen. Voor de, no, kleinkinderen ja. heel goed praten. Ja, ja. ja heel goed. Geen ja. probleem. Ja. Als jullie kan voor. Ja. Wij... Uh, ja. Teach. Uh, teach. Uh, onderwijzen. Ja, onderwijzen. onderwijzen? Ja. Voor jou. Ben ja. je een beetje pantama? Oh. Oké. Okay. Ja, we willen wel oh. Russisch. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Goed, we gaan uh, okay. luisteren. Dat is uh, okay. Dalida met Gigi Lamoroso.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 Ik Zaza Luna Caprese, osto mio, Gigi Giuseppe. Maar tout le monde l'appelait Gigi Lamour, et les femmes étaient folles de lui. Toute la femme du boulanger qui fermait sa boutique tous les mardis pour aller La femme du notaire qui était une sainte et qui n'avait jamais trompé son mari auparavant. Et la veuve du colonel, la veuve du colonel qui ne porte plus le deuil parce qu'il n'aimait pas le noir. Toutes, je vous dis, même moi, même moi, j'ai jamais trop sa liberté. Jusqu'au jour où une riche américaine a grand coup de jeté. De dole Carousel. Lui dix est elle jusqu'au Père Dralenne. Voilà la garde. Avec un an de soirée. Lijmeter op 106,9. Straks meer. 4FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Klimens Peters.